8 uur. Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. De OVSE heeft kritiek op de Nederlandse verkiezingen die in maart zijn gehouden. De organisatie die altijd waarnemers stuurt naar verkiezingen in Europese landen... vindt dat de stembiljetten veel te groot waren. Vooral voor ouderen en mensen met een beperking was zo'n groot papier onhandig. De 14-jarige Savannah uit Bunschoten wordt volgende week woensdag in kring begraven. Voor de begrafenis is er een openbare herdenkingsdienst in een kerk in Bunschoten. Savannah werd sinds vorige week donderdag vermist, zondag werd haar lichaam gevonden. Een jongen van 16 uit Den Bosch zit vast in deze zaak. Kinderen met zware psychische problemen moeten vaak maanden wachten op hulp. Volgens kinder- en jeugdpsychiaters komt dat doordat de psychische zorg is overgeheveld naar de gemeente, meldt Nieuwsuur. Het is voor de psychiaters ondoenlijk om met elke gemeente afzonderlijk afspraken te maken. Ze zijn veel tijd kwijt aan administratieve romslomp en dat gaat ten koste van de zorg.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 De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft twaalf nieuwe astronauten gepresenteerd. De komende twee jaar worden ze opgeleid tot ruimtevaarder. Het zijn zeven mannen en vijf vrouwen die zijn uit verkoor uit meer dan 18.000 kandidaten. President Trump wil Amerika ook in de ruimte weer leidend maken.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 Ben ik al? Ja. Nee, nog niet. Okay. We gaan het hebben over een huis in de duinen. Dat is weer op orde, door de inspectie gekeurd. Daarna komt uh, Emmen Hilbus nog even praten over de vismaaltijd. Marjolein van Wijk van Vermaat Groep gaat praten over Bunnies, het nieuwe restaurant. En ze hebben ook Ries opgekocht en er komt een strandtent van. Twee uur, Pieter. Ja, dan gaan we naar de aanloop naar de gemeentegaansverkiezingen. En we gaan praten met de gemeentebelangen Zondvoort. Ik ben benieuwd of Michel Demmers komt of dat hij op dat moment nog op de fiets zit.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 Dan is er daarna een kopje koffie. En om drie uur beginnen we met de voorstelling van Dick Hoezé Didi. En die gaat ons vermaken in de trant van ja, de tentoonstelling, hè, circus. Maar het wordt <tie> vooral een optreden met het publiek, hè, Dick? Ja. Ja, ze moeten erg veel meedoen. Omdat met... ik zelf niet zoveel kan natuurlijk. Dan gaat het publiek uh, meewerken met mij. Ja, ja. En um, ik heb een nieuw programma. Totaal nieuw. Echt hartstikke nieuw. Dus ik ben ook benieuwd. Is het uh, Dick on Tour of Didi on Tour? Uh, Didi on Tour. Didi on Tour International. Uh, bijvoorbeeld, ja. ja Wijk staat er ook al op. Wijk staat er ook ja, al op. Ja, ja nou, dat schiet <laughs> ik toch later harder op. Uh, wereldberoemd in Den Landen. Vooral ja, in Zandvoort. Wilt ja. je die... Uh,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 Gratis. Alles gratis. En uh, ja, ik hoop dat we zoveel mogelijk mensen krijgen. We hebben al een boel reserveringen binnen. Dus ik de hele familie, heb ik net gehoord. Dus... Ja, ja. ja. nou. Ik ben een hele grote familie. Hele dat hele wist ik ook niet hoor. Hele grote familie. <laughs> kan je een uh, tipje van de sluier oplichten? Want de ja. ham is voor jou nieuw. Gaan nee, ik ja. al nou, vandaag ga ik verder repeteren. Ja. <laughs> Het eerste nummer heb ik ook. Het is variété wat ik nummer, doe morgen. ze ben ik Het momenteel. Wat ik doe is meer variété dan circus. Want circus, ja, dat, dat, daar heb je dieren bij nodig. en toestemt. Jong leren met ballen en dergelijke. Ja, dat, maar dat moest, heb ik vroeger geleerd. Jong ja. geleerd. Maar dat is nu oud gedaan. Ja? Nee, jong nee niet. Ik, uh, ik ben, uh, het is meer entertainer, komiek. Ik ben, ik ben een komiek nu. Oh, ja? ik, ben geen clown meer, ik ben geen clown meer. Hij zit met die pret oogjes tegenover Ja, nee, wat ik zeg is wel. En wat ik heb is heel uniek. Want ik, ik, ik, ik uh, kom terug op mijn leven. Hoe ik begonnen ben in dit vak. In, in, hoe ben je begonnen? In, prima. Mooi. Ja, nee, ik ben begonnen bij, bij de Circus Ellenboog, ja. heel vroeger, in 1950. En daarna bij de film, bij de televisie, theaters, want ik bleef maar klein. En, en, en op je veertiende mocht je toen al werken.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 met hele grote acteurs, van Dijk, Hang van de Moer, Miladressen. Maar ik, ja, dat jongetje, er zaten altijd jongetjes nodig in die ja. stukken. En ik was veertig, ik mocht werken. En ik bleef maar klein en, en, en, en nog, maar nu speel ik geen jongetje meer. <coughs> maar nu ben ik dan, heb ik mezelf omgetoverd tot komiek. Ik ben komiek, want ik ben geen clown meer. Want ik, ik, ik smink me ook niet meer, ik, ik, gewoon. Ik zet wel af en toe een pruikje op, want dat, ik vind morgen alles.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 Ik weet ook niet hoe, want het is nieuw voor mij morgen. Dik, het is morgen eerste Pinksterdag. Ja. Dat is de uitstorting van de Heilige Geest. Ja. En dan lopen al die mensen met vlammetjes op. Ja, vuurvreten doe ik niet. Oh. En oh. ook niet uitspugen. Maar we krijgen, geloof ik, wel vlammetjes. Ja. Oké. Okay. <laughs> in de pauze, in de pauze. In de pauze, in de pauze, Leuk zijn we, ja. Ja, nee, dus, dus, uh, nee, ik weet, ik laat me ook verrassen. En moet je nou uh, uh, al die dingen die je uh, gevonden hebt en ja? vinden morgen, allemaal. De,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 En als, ik, als ik het niet weet, tien. Dus dat ging, dat ging lekker op. <laughs> nee, dat, ik heb het op an andere manier van die bellen. Zo, ik, ik vind het wel leuk. Maar ook je spannend. ziet dat ik je je programma een beetje kent, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, maar die bellen, dat is... Uh... Dat is wel heel lang. Ja, dat is heel oude bellen. Ja. Terug, ja. Terugkerend ja, ja, ja. Eh, amusement is dat. Ik heb bij maar... hem ja. opgetreden in de tent. <laughs> ja, ja, ja. ja. Maar die bellen waar, waar ik kom... Dan doe ik, de, vaak, die theaterbureaus die zeggen, doe je wel die bellen? Dan uh, dat vragen ze altijd. Dat, uh, ja. Maar ik heb dat nu veranderd. Nee. Kijk,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 ongelooflijk wat hij van allemaal heeft aan, aan affiches ja, ontzettend en veel, Ontzettend veel. De grootste verzamelaar van Nederland en, de, en die staat allemaal in het, in het museum hier. Ja. Dus ja. Het, is, uh, het is zeker al de moeite waard om uh, die rondleiding te doen of gewoon nog eerder te komen en uh, jezelf een rondleiding te geven want er is het zat natuurlijk. te zien. Ja. Ja. We zijn vanaf 1 uur open.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 Komt best goed. Ja, alles komt goed. Best, alles komt goed. Oké. <laughs> Oké, okay. Dank okay, dankjewel. Bedankt voor je komst.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 Hoeveel bewoners nou, heeft uh, de, de complete uh, stichting? 220. 220. Dus je moet 220 uh, uh, rapporten hebben. Ja. Dat is nog heel veel schrijfwerk. Ja, we hebben er tegenwoordig een ECD voor. En dat dus gaat allemaal elektronisch. En wat een ECD? Ja, elektronisch cliëntendossier. Oh, Oké. Okay. Ja. ja. ja. Nee, ik vraag ja, heel ja. goed ja. <laughs> ja. Dus dat gaat allemaal elektronisch. En dat maakt ook dat iedereen op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 Nou, we zijn wel heel erg blij met de handjes die ons komen helpen. En we gaan natuurlijk zorgen dat we de gaten in het rooster gedicht krijgen. Maar het zou wel heel fijn als zijn als er nog mensen zijn die zich uh, aanmelden. Wat, en wat, wat doet zo'n vrijwilliger? Want ik zie dat bord ook. En uh, uit het ver verleden weet ik dat een neefje van mij daar... Uh, ...heb zitten puzzelen met een uh, bewoner. Maar...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 Want er is, het... is gewoon een tekort, een vraag naar. in, dus het, in, in vraag naar. Ja. En waar kunnen ze zich aanmelden? Die kunnen zich aanmelden bij Huis in de Duinen. En bij de receptie. bij de receptie. en komt helemaal goed. <coughs> personeelszaken. U bent uh, ja. aangesteld als interim bestuurder. Ja. Uh, uw werk is nog niet afzicht, u. Nee, klopt. Uh, u gaat verder met het op orde brengen van de administratie. Nou, ja. En daarna wil u ook graag weten hoe, het, hoe de mensen dat beleven. Mm -hmm. En dan is het voor u op.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 De stichting? Mm, ja, dat is een moeilijke vraag. Er wordt ontzettend veel in afkortingen uh, gesproken. En het, het, is, een, het is helaas dichte, nou helemaal niet. Dus, nee, nee, Nee, nee, uh, nee. Laten we even wat, wat het is. In ieder geval uh, was het bordje zo gevuld met uh, uh, fusie, met, met, met, met, met een soort van problemen, ja. en u heeft ervoor gekozen.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 De zuiden steeds op weg naar ergens heen Om overal te spelen Van Maastricht tot Hiereveen En ik zie het landschap glooien Door een lage licht verblind. Laat maar vriezen, laat maar dooien We waaien met de wind De langstappen en de langsteden Onder bruggen van beton De toekomst, het verleden Tot aan de horizon Voor wie het maar wil horen Avondrood, het wit en het blauw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 Zon. Van wie het maar wil horen, avondrood, het wit en het blauw. Van het zuiden tot het noorden, ik voel me thuis bij jou. Over Nederlandse wegen, de wielen draaien rond. En hier en daar wat regen, op de verstoven grond. Door muziek gedreven, door geluk hierheen gebruikt. And he ain't the loser now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 Mooi. Ja. Dus iedereen die uh, daar nog heen wil, die moet Wat nog... is het eten? Wat is het eten? Ik heb gehoord van Piet Keur zijn soep. Klopt dat? Dat klopt. Dat klopt. We veranderen er helemaal niks aan. We worden helemaal het, niet uh, veranderd. Als je iets hebt wat een, wat een groot succes is, dan moet je er niks aan veranderen. Dus we beginnen gewoon weer lekker met de, de wereldberoemde soep van Piet Keur. Ja. En daarna de grote maaltijd bij jou met toebehoren.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 Dat dat toch de plek is waar, uh, waar iedereen naartoe loopt. Is het een restantje of een restaurant? Het is, uh, ik ben uh, over de helft. Dus, uh, en het is altijd een eindspurt. Dus dat uh, mensen wachten het altijd af. Zandvoort dus, kijk, is kijken eerst ja, nog eens. Ja. om zich heen. Zo, ja, we nu naar buiten wat is het kijken? weer? Nou ja, als je dan nou vanmorgen kijkt dan denk je van ik blijf lekker thuis en nu uh, breekt het zonnetje alweer door. Ja, en, en ik kan en, natuurlijk ook wel weersverwachtingen doen uh, voor, uh, voor, voor vrijdag 9 juni. Uh,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 Op is op. Ja. 250 is 250. Ja, dan, dan is het klaar. En kosten de kaarten? 14 euro. Kijk. Lekker nee, uh, op is op. Uh, er zijn jaren geweest dat ik, uh, dat ik uh, al, al vrij snel uitverkocht was. Mm -hmm. En werd er gezegd, waarom doe je er geen 400? Nee, dit is leuk. Dit is mooi. En het is, uh, het is, het is geen commercieel iets waar, uh, waar we massaproductie willen gaan draaien. Maar het moet ook te behappen zijn natuurlijk. Uh, het moet te behappen zijn. Het moet gezellig blijven. En dit is, uh, dit is allemaal mooi. Ja, heb jij al kaarten? Uh, uh, ik zei, je, je wacht tot woensdag, zei hij, nee, nee. Hij, hij. heeft ze weer op Marktplaats gezet. Hij had vier kaarten, maar dat kan hij weer niet. Nee, en ik moet uh, ook die zwemvierdaagse hebben. Uh, of de uh, wandelvierdaagse. Oh, die eindigt uh, natuurlijk ook nog. Ja. Op hetzelfde moment: het ja. ja. Nou ja. Uh, ja. Dat hoe laat, dan laat, dan laat komt de wandelaar uh, uh, Half zeven vertrekt hij. En die is om half acht. Uh, oh. Zijn de eerste groep alweer binnen. Half zeven vertrekt. Ja, nou ja. Kijk, als er mensen zijn die zeggen van... joh, we willen graag meedoen aan de vismaaltijd en de wandelvierdaadste. dan gaan we met je overleggen? Dan uh, moeten ze me gewoon even bellen. Zorgen dat we die als eerste tijd krijgen. En in twintig minuten moet je toch... Uh, hè? Moet je toch wel even... Nou ja, in eten. plaats van de 6 uur wordt het voor de wandelaten. Je, je stelt de vraag mee, Maar doe jij mee aan de wandelvierdhuis? Nee, natuurlijk nee, niet. Doe je mee aan de vismaaltijd? Ja, natuurlijk. Ja, ook. Goed zo. <laughs> nou, die, die twee keer. kaarten die heb je al binnen. Nee, dat zijn er zelfs zes. Ja, zes, zes zelfs. Er al. Zes. zijn al een tafel ja. gereserveerd. En nou, ook dat zeggen is wel even handig ja. om dat nog even aan te halen. Uh, mocht je met vier of meer personen komen, dan is het wel zo handig om even een tafel te reserveren. En dan, en dan kunnen ze bellen. Nee. 06...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 Degene die mij als eerste nu belt, die, die biedt ik een fles wijn aan. Ik ga het herhalen. Ik zit al te zijn er daar. Doe je telefoon open. 06 ja, als je, je belt, is dat goed? 28. 29 27 9 4. Ja. Als je nu belt, krijg je een fles wijn van Erwin Hilbers. Tijdens de vismaaltijd. Ja. Nou, laatste oproep. Uh, ga naar de Bruna Koopkaarten. En ja. uh, inderdaad, meer dan vier. Reserveer. En we zien je voor onderwijs. Uh, Wordt heel gezellig. Wordt weer heel gezellig. Dank je wel. Okay. Ja, en we, we gaan meteen uh, ja, ja, ga door, hè, want mm. we, we blijven in uh, het eten.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 Van het restaurant Beuries. Burnies op het circuit een, op het circuit. Uh, zoals alle uh, nieuwe. Even restaurants. er zijn een heleboel restaurants, maar dit ik heb ik begrepen, zit uh, met uitzicht op de Tarsenborg. Dit hè? is de vroegere Ja. En die is uh, verbouwd. Ja. En als ik het verkeerd zeg, moet je dat zeggen. Mooie Lijn, of Wouter. Er is een pitsbok bijgetrokken.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 Burnie's, het nieuw restaurant. Uh, Waar komt de naam vandaan, Burnie? Uh, Burnie's is uh, inderdaad een nieuw restaurant. dus uh, gevestigd op, uh, op het circuitpark Zand, op het circuit Zandvoort, moet ik tegenwoordig zeggen. Ja, het park is eruit. park is eruit, inderdaad.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 Misschien moeten we het wel Bernie's noemen. En toen zei hij van joh ken jij Bernie Ecclestone? En toen um, is eigenlijk die naam geboren. Ja het heeft een het gaat dubbele... Dus, uh, dus ik was erg blij dat het naar mij genoemd werd. Maar dat bleek ja, dus niet zo nee, te zijn. Dat is jammer. De formaatgroep heeft... Ja. Uh, hoe is dat? Want het is een formaatgroep. Er is nog een restaurant in, uh, in Amsterdam en later uitgegroeid in de bedrijfshoreca. Inmiddels hebben we ook een zestigtal locaties, waar het circuit Zandvoort er eentje van is. Uh, wij zijn samen met het circuit zijn we echt een, uh, een joint venture aangegaan. Dus echt een, een uh, bedrijf samen. Waarin we... Um, uh, ja, waarin we... <coughs> uh, waarin we, um, dus echt met, het, euh, sorry hoor, ik moet het even anders zeggen. Uh, wij zijn onlangs, dus sinds een jaar um, op het circuit, um, <laughs> ja. dus zijn we samen gegaan. En, um, hmm, het is Daar de bedoeling uit... om, uh, om, om, om een zaken, Bouter. samenwerkingsverband, meneer van, uh, van Oranje. Dus Bernard, die, uh, die wil naar een restaurant en die heeft gevraagd naar formaat. kunnen jullie mij ondersteunen daarin? Deden jullie de catering daarvoor al? Uh, in principe uh, nee. niet. Nee, wij zitten sinds het begin van het jaar zitten we op het circuit. En, uh, en de, de, vanaf het begin van het jaar heb je de catering gedaan. Exact. Want ik zag uh, vier dagen geleden allemaal dames achter elkaar lopen met broodjes ja. en gedoe. Ja. Dus dat is een, een, een tak van sport, hè? de catering ja. van alles. En je zegt ja. zelf, uh, de ziekenhuisbranche en de horecabranche, dat is ook catering. Een uh -huh. aantal restauranten hebben jullie. En uiteindelijk kom je dan op het circuit terecht. Is dat niet een hele andere tak van sport? Nou, dat valt op zich wel mee, want wij uh, zitten onder andere ook bij het uh, Rijksmuseum. En, uh, en jullie hebben vanaf... heerlijk gekookt voor die meneer die daar is blijven slapen van de week. Ja, wij? Klopt. later. De, de honderdduizendste bezoeker oh, van. Oh, zeker. Ja. Die mocht uh, uh, blijven slapen? Die moet blijven slapen, Dat inderdaad. klopt, ja. En die is keurig verzorgd ja, door... Je uh, dat Die heeft een nachtje ja, overnacht in het, uh, het Rijksmuseum. Die is helemaal in de watten gelegd, dus dat, uh, dat klopt. Dat Hij was er echt blij mee, heb ik begreep. Dat, dat, dat was ook de bedoeling, natuurlijk. Ja, oké. Okay, dat was de zijstap nou, dus ja, ja, naar de okay. groep. Ja, nu, dus, uh, <laughs> Ik ja. Dat krijgen we nu op het circuit. Iemand ging slapen, maar dat was regelmatig. Nee, nou, de sla, de slapen regelmatig natuurlijk wel wat mensen. Die komen racen natuurlijk. Ja. Dus dat... Dat gebeurt sowieso. Maar voor die mensen is er dus nu ook een restaurant waar je dus ook gewoon een keer kan eten. En Hebben jullie niet gewoon... krankzinnig druk nu met pinksteren en dergelijke? Het, het, circuit? het circuit is, is meegedrukt nu, ja. Ja. ja. ja. Er staan en her er... en der, staan, hmm. staan, staan de barbecues opgesteld. Nou ja, vandaag is het niet zulke mooie barbecue. Ja, dat, ja. Komt ja. Op, dat komt nog. Ze komen ja. lekker bij ons eten vanavond allemaal. Dus uh, dat, dat is in ieder geval bevolen. de bedoeling. Die moet nog reserveren ook, denk ja. ik. Ja, dat moet nou, ik nou, ja. ja, denk ik dat denk dat zeker gewoon vrij, uh, vrij ja. inlopen. Maar het wordt steeds gezelliger en steeds drukker,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 Is dat nu ook zo? Je nee, nu, mag tegenwoordig je het is dat niet zo. Wanneer u uh, inderdaad bij Bernie's wil, uh, wil eten, dan uh, kunt u het circuit uh, op. Dus bij um, vertoon van een reservering uh, is de andere ingaten. Wat jij uh, bedoelt is de trap op. En daar stond een meneer of mevrouw die zei: ja. oh, ja. Ja. dat is oh. nog zo.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 Ik heb 14 jaar bij een bekend restaurant hier in de regio gewerkt. Restaurant Chef op in Heemstede. En daar ben ik 14 jaar met heel veel plezier souschef geweest. En ik heb de stoute schoenen aangetrokken en ik heb gesolliciteerd. En uh, ik ben met beide handen naar binnen gehaald. Is, dus... dat, een, is dat een verandering? Van souschef naar chef? Dat is absoluut. Dat je nu de baas bent, maar... Dat, uh, het spelletje blijft hetzelfde. Je hebt het alleen altijd onder de vleugels van een ander gedaan. En nu mag je het zelf doen. En dat is toch ook wel heel fijn. Heb je ook...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 Ik moet zeggen dat ik zelf niet uit Zandvoort kom, ik kom Kijk. zelf uit Utrecht, dus ik heb er wel bij laten praten, maar echt van hoed en de rand, nee, dat uh, moet is ik toch schuldig blijven. Er zijn het daar tot stand gekomen. Dat heb ik wel gehoord. Maar dan je. wel na drie uur s'avonds. <laughs> ja. <laughs> ja. ja. Ja, exact. En een beetje zand. Ja. En ja, nou, vroeger zat daar geen strand in, maar was er iets Ries met een betonnen zwembad en daar uh, werd s'avonds gedanst tot vier, vijf uur s'nachts. Wouter, ja. de kaart.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 maar als je met een grote groep komt hè, dus bijvoorbeeld de hele zwembond. Dat bedoel ik. Ja, ja, zou ik maar even reserveren. Ja, de hey, laatste zaterdag van augustus, dan kom ik langs hoor met de groep. Dan zou ik toch even bezig. reserveren. Maar er zijn Bij een hele grote groep is het altijd 40, de raadzaam om zeker te reserveren, 40, maar voor een kop koffie kunt u altijd binnenlopen. Maar met de zwembond kan je kiezen dames en heren, er komt een meeting van de zwembond onder leiding van Piet Jaastra met de zwembond kan je beter naar het strand. Dat gebeurt ook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 de kaart is nu, uh, ik heb hem bekeken, is uh, vrij strak. En ik ben daar blij mee, ik hou niet van, uh, uh, van 20 gerechten. Mm -hmm. Is dat jouw idee ook? Dat, dat je zegt van ik wil een paar goede gerechten, uh, steak, steak, lady steak. Mm -hmm. En uh, fish and chips en nog wat dingen erbij.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 Daar zijn we hard Dat is zoom. Uh, wel heel snel. <laughs> Opening very soon. Ja, ja, ja, ja. Uh -huh. en Marjolein, bedankt voor je komst en uitleg. Yes, en mochten graag. mensen wat uh, willen weten, kunnen ze naar de website. Welke website heb je? Absoluut, dat is www.burnies.nl. Www.burnies.nl. Dankjewel. je Graag gedaan, dank jullie wel. Veronica, Veronica, waar is je blauw? Je liefste is gaan zoeken, maar zoekt jouw lief wel goed. Jouw liefste is...